De gesprekken moeten een eind maken aan het gewapend conflict in Colombia... dat al bijna 50 jaar duurt. Vanuit het zuiden van Libanon is een raket afgevuurd op Israël. Dat melden Libanese media en veiligheidsbronnen. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Het Israëlische leger onderzoekt berichten dat in de Noord-Israëlische stad Metula een explosie is gehoord. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. In het zuiden van Libanon zijn strijders van de Hezbollah-beweging actief. En ook van militante Palestijnen is bekend dat ze vanuit het gebied opereren. In Libanon heerst een gespannen sfeer. Gevreesd wordt dat het land wordt meegesleept in de Syrische burgeroorlog. Hezbollah heeft zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor het regime van president Assad. De sterfte rond de geboorte is in Nederland verder afgenomen... van 10,5 per duizend baby's in 2004 tot 9 per duizend in 2010... blijkt uit een groot Europees onderzoek. Nederland kruipt nu richting de middenmoot. Alleen in Letland, Roemenië, Hongarije, Frankrijk... en in de Belgische hoofdstad Brussel is de sterfte hoger. De daling van de sterfte in Nederland is te danken aan de inzet... en de betere samenwerking van allerlei beroepsgroepen... die betrokken zijn bij de zwangerschap en de geboorte. En ook komen sommige risicofactoren minder voor als roken tijdens een zwangerschap en tienerzwangerschappen. Het weer dan blijft droog overdag flinke periode met zon, minder wind en 16 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede leven. Ja, dat was Dusty Stray hier uh, vorige week de gast. Of twee weken geleden. Goed, uh, we gaan door met die vraag. Hè. Ik had die voorstelling gezien, superkapitalisten. Ga kijken. Ze spelen nog twee weken in Amsterdam. En misschien wordt het later nog wel eens een keer hernomen. Maar uh, als u het nu wil zien, uh, ga zeker kijken. Want ze verdienen een volle zaal. Um over superkapitalisten, een voorstelling over Ayn Rand en uh, Alan Greenspan... Uh, die met hun denkbeelden misschien wel bijgedragen hebben... aan deze wereldwijde uh, financiële crisis... waarin alles op bubbels gebaseerd werd. Uh, wat vindt u van die denkbeelden van Ayn Rand en, en, en Alan Greenspan? En, en dat superkapitalisme, uh, er wordt gezegd... Uh, het kapitalisme gaat uit van creatieve destructie. Steeds komt er iets nieuws en iets beters. En, maar waarom is het kapitalisme zelf niet uh, daaraan onderhevig? Waarom verbetert dat kapitalisme niet? En is het te verbeteren? Kunnen we het bijstellen? He, want ik zie nou niet zomaar he, opeens een uh, heel nieuw systeem uh, voorhanden. Nou, bel mij wat u daarvan vindt. Of bent u zo ne ne neoliberaal en zegt u... ik ben het helemaal eens met die vent. Het moet nog verder geïndividualiseerd worden. Of zegt u... nee van een onzin. Nou goed, bel even 0800-1121. Zal ik dan nog even een nummertje draaien? Ja goed, dit nummer, dit moet gewoon even. Van Barrett Strong. telefoon Syko. Goeienacht Syko. Goeienacht. Je hebt een vaste kern van Belden, heb ik begrepen. Hè? Ja, ben jij daar een van, hè? Ja, en Timo ook. Ja, maar vertel. Ik heb, ik heb gehoord wat Timo zei, en ik ben het grotendeels met hem eens. Maar ja, het gekke is, mensen mens leeft niet alleen, hè. We leven bij de gratie van anderen. Ja, ja. En als kun je nog veel egoïstisch zijn, je redt het in je eentje niet. Nou, ik denk niet dat dat uh, tegen Timo's gedachte stroom ingaat, hoor. Ik denk nee, dat, dat hij daar wel... Nee, ik ben het grotendeels met hem eens. Ja. Mensen leven niet alleen, hè? je leeft met anderen. Ja. En dat is het belangrijke nou juist. Je leeft bij de gratie van anderen, je hebt anderen nodig om te leven. Absoluut, ja. Je, dat, dat bewijst alleen al jouw programma dat mensen naar je bellen. Dat er naar je geluisterd wordt. Ja. Ja. Je bent niet alleen op de wereld. Nee, zo is het. Nee zeg. ik. Uh... Nee, nee, nee. Ik heb uh, wat dat betreft nog een mooi voorbeeld. Ik zit in de ondernemingsraad van ons bedrijf. Ja. We hadden donderdag een vergadering, wij moesten een beslissing nemen over iemand. Nou, het is voor het eerst dat ik me zo beroerd heb gevoeld. Omdat je een, een, een nare beslissing over iemand moest nemen? Wij moesten over iemand een hele nare beslissing nemen, ja. Ja, zo gaat dat, en, hè. En die strekt dat tot, tot volgende week en nog verder uit. Ja. En dan moeten er met de directeur samen van het bedrijf moeten hele vervelende dingen besproken worden. En ik ja. heb er al een paar nachten niet van geslapen. Nee, het is heel moeilijk om schone handen te houden als je in het leven wil meedoen. En zeker uh, uh, als je ja, die, die maar... dingen wil leiden. Dat is ook ingewikkeld. Dat als is ook... je zo egoïstisch bent als, als Greenspan. Dat, dat het alleen maar om de dollartekens in je ogen gaat. Ja, of ik, weet weet niet, ik weet niet of, uh, of, of Greenspan zelf uh, ego, zo egoïstisch is. Ja, nou, ik weet het allemaal niet. Dat vind ik te ingewikkeld. Sikko, ik bedank je voor deze bijdrage. Ik ga door. Dank je. Alsjeblieft. Hey, sterkte, hè? Doeg. Dag. Max. Goedenacht, Max. Hoi. Ik ben Max. Ja. Hoi. En ik heb, uh, ik heb alleen de MAVO-diploma uh, gehaald. Ja. Ja. Ik ben verder niet zo... Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, niet een intellectueel? Ja, precies. Maar uh, ja, ik vind uh, gewoon dat de mensen... Uh, wat... Uh, wat meer tot, tot uh, elkaar moeten komen. Ja? Ja. Maar hoe bedoel je dat? In, in, in verband met... Uh, uh, uh, hoe gaan we het kapitalisme bijstellen? Uh, nou, ik vind, ik, vind, ik vind het hele kapitalisme... Uh, vind ik uh, gewoon een uh, te erg systeem. Ja. Weet je een ander systeem? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe het dan moet? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Vertel. Uh, nou... Uh, uh, uh, uh, meer... Uh, uh, dat... Dat we... Uh, uh, allemaal... Uh, wat... Uh, ik ga ophangen, ja? Is goed, joh. Oké. Okay. Love you. Dag, Max. Bye. Geeft helemaal niks. We gaan nog een plaatje draaien en belt u mij als u iets te melden heeft. Het mag... Uh, negatief of positief zijn. U mag uh, de vloer ermee aanvegen... of, of, of juist helemaal de lucht inprijzen. Uh, uh, het kapitalisme zoals we er nu onder leven. 0800-1121. En uh, de Balkan Beatbox zingt ook over money. Nou, die boodschap is duidelijk overgekomen. Money leads to more money, and power leads to more power. Balkan beatbox was dat. Aan het telefoon Roel de Ruiter. nacht, Roel. Ja, ik vind dat er wel degelijk een alternatief is voor het neoliberalisme. Ik vind het neoliberalisme net zo gevaarlijk als het nazisme en het communisme. Als er alleen maar de, de zelfzucht van mensen centraal staat en het zelf egoïsme, dan krijgen wij een vechtmaatschappij net zoals in Amerika. En ik denk dat we daar allemaal uh, een nadeel van hebben. Uh, ik denk uh, als mensen heel, heel veel verdienen, dan denk ik dat het belastingtarief uh, die, die hebzucht moet afromen. Ten gunste van diegenen die minder kansen hebben gehad en die minder in de maatschappij staan. Het is een kwestie van... Uh, van, van opleggen. Uh, je moet het niet overlaten aan de, aan, aan de, aan de mensen zelf, want die blijven egoïstisch. Ik denk dat, dat je dat centraal moet regelen door een overheid, het egoïsme afromen uh, en te gunsten van mensen die aan de rand van de, van de samenleving leven. Ja, en, en hoe noem je dat systeem dan? Hoe zie je dat dan veranderen? Gewoon meer socialisme? Uh, ik denk, je, je hebt meer socialisme met de menselijke gezicht. Niet het socialisme van de, van de Russen, van, van het kapitalisme, van het staatskapitalisme. Maar uh, de, de, uh, uh, ik, ik zie dat meer in de richting van de, de, de SP bijvoorbeeld. Uh, meer, meer, uh, meer, uh, meer... Ja. met lasten en, en, en te gunsten van die die, die, die die het minder hebben. En dat is niet alleen uh, nationaal, maar ook in, uh, internationaal. Ja. Waarom krijgen we hier zoveel uh, mensen die, die naar het Rijke Westen komen? Omdat die mensen denken dat daar uh, de man de volk zit en dat daar uh, uh, heel veel te halen is. Ja. Als wij, als, wij, als wij mondiaal niet beter de welvaart verdelen, blijf je uh, mensen hebben die uh, naar rijke landen trekken. Ja. En uh, blijf je dus ook die grote verschillen houden. Het neoliberalisme is een gevaar voor de samenleving. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je bijdrage, Roel. Heel duidelijk. Dag gedaan, mevrouw. Doe er wat mee. Ja, goed. Dag. Dag. Uh, meneer Hofman. Een vriendelijk goedemorgen, meisje. Goedemorgen. Um, die meneer heeft gelijk. Ja. Hij heeft gelijk. Ver ja, vertel. Ik, ik, zei, ik zei net tegen uw uh, collega... Ja. Uh, ...de hele wereld draait om boven. Mhm. Mm ja. We komen niet onderuit, hè? Wij komen er niet onderuit, hè? Nee. En uh, we kunnen uh, wel uh, tegen elkaar zeggen van... Uh, Laten we elkaar uh, geen mietje noemen. Maar dan moeten we op percetas komen. Ja. Ik hoop dat iemand anders gaat bellen... en die zegt dat het anders in elkaar zit. Ik ben er heilig van overtuigd... dat de hele wereld draait om boer. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Money is king. Hier is Lee Fields and the Expressions. Dankjewel meneer Hofman. No SEC, no IRS and no MAA And there is no HUD Leave us alone, we'll survive on our own We don't need no help from you It was never your purpose, you just did to help us And keep us dependent on you Live in freedom and with justice. And when I say those words, they're not code for any socialist bullshit. Ja, die laatste zin maakt even duidelijk dat uh, dit liedje geen parodie of cabaret is, maar een oprechte omarming van het kapitalisme. Het is een uh, groepje jongens uit uh, Pittsburgh. En uh, ze noemen zichzelf de Sickly Rich Boys. En ik denk dat ze dat nog lang niet zijn, maar wel heel graag willen worden. Zeg, ik ga het afsluiten, mijn uh, luistergedoe over uh, het kapitalisme. Het is ook veel te groot, het is ook veel te ingewikkeld, veel te moeilijk. Maar ik vond het toch leuk dat jullie gebeld hebben en er met mij een beetje over gepraat hebben. Uh, ik ga iets anders doen. Ik ga jullie laten meenemen naar Goudmijn op Herhaling. U weet, uh, dat is elke vrijdag van 2 tot 4 te horen op Radio 5. Mijn collega's van de KRO, Stefan Stas leidt het, Jacques van Aals zit erbij. En uh, dit is een mooi verhaal over heroïnevangst, geloof ik. Uh, onze razende reporter, Helene Hummelen, heeft weer een verhaal voor u opgediept. Een verhaal van de in dit programma welbekende Rotterdamse ex-politieagent Dirk Mellema. Eerder vertelde hij over zijn avontuur op een motorfiets. Dit keer echte Rotterdamse politieinspanning in heroïnevangst. Dirk Mellema is rechercheur bij de Rotterdamse politie. In 1978 komt hij bij de narcotica-brigade. De meeste drugs van Nederland worden aangevoerd via de Rotterdamse haven. Overigens waarschijnlijk voor heel Europa. Meestal als er een grote vangst is van narcotica, dan komt dat door een tip. En in dit geval was er ook een tip. Er zou een Turkse uh, vrachtschip zou in de Baalhaven, ja, de Baalhaven aanmeren op een bepaalde dag. En die zouden een, een grote partij heroïne uh, Nederland binnensmokkelen. En dus gaat Dirk aan de slag in de haven. Ik was echt als een haven gekleed. Ik had uh, zo'n zo zo petje op wat je toen had. Zo'n rond petje, weet je wel, Dat zo n, zo n, wat je bij Lulap kon kopen. <lacht> zo'n legerpetje eigenlijk. En uh, gewoon een spijkerbroek en zo. En ik had wel mijn pistool uiteraard bij me. En hij staat er niet alleen voor. Nou, narcotica-begala was om de bezet. Er waren ook andere dingen te doen. Dus ik kreeg een collega van de douane toegevoegd... die ik verder niet kende. En uh, ja... Laak, laat ik het nou precies zeggen, het was niet mijn type man. Hij, had het heel, hij rodderde over collega's, had het over uh, hoeveel we verdienden... en of hij meer verdiende dan ik of minder verdiende. Uh, uh, wie er bevorderd zou worden en, en, en wie er niet bevorderd zou worden. Allemaal van die praatjes die mij niet interesseren, laat ik het maar zo zeggen. En hij was bang. Hij, hij zei voortdurend, reken nou niet op mij als er iets gebeurt... want ik heb geen vuurwapen. Nou, oké, je wilt zien, maar Dat het komt wel goed. Ze gaan samen aan het werk. Wat wij moesten doen is uh, zo onontvallend mogelijk bewegen in de haven, in de Waalhaven, rond dat schip. Kijken wie gaan eraf, wat komt er binnen, uh, uh, welke auto's komen daar, kentekens noteren en, enzovoort. En gelukkig zijn ze goed geëquipeerd. Wij deden dat in een Honda Civic. Nou, die Honda Civic, daar had de, de, de technische dienst van de Rotterdamse politie bedacht, weet je wat... En dat was toen nog helemaal geen mode. We zetten de antenne op het dak van die auto in plaats van op de voorkant. Weet je vroeger was dat altijd op de neus, bij de neus van een auto. Nee, op het dak. Maar dat is gevolgd, de de, de, de zal heel snel door. Alle hondaakjes met een antenne op het dak, dat was de kid. <lacht> maar gelukkig hadden we met Turk te maken en die wisten we dat waarschijnlijk niet. Dus we reden daar zo rond en uh, probeerden gewoon zo alles goed mogelijk in de gaten te houden. Het is heel vervelend werk, hoor. Het is eigenlijk niet zo moeilijk als... als, als het is, je verveelt je zo snel, want er gebeurt niks. Je moet alleen maar opletten op iets waarvan je weet, ja, misschien kan het gaan gebeuren, maar dat schip bleef vier of vijf dagen liggen. Dus je weet ook niet wanneer het uh, gebeurt. Nou, en toen nog gebeurde het. Uh, s S'avonds om uur 7, 8 schat ik nu in. Het was schemerig... Uh, komt een auto aanrijden, stappen vier mannen uit die auto... die hollen de, de gangway op en uh, komen een half uurtje later weer aan boord. En ze dragen, dragen met z'n vieren, want het was zwaar kennelijk, een grote kist. Of, of een vat eigenlijk, een, een vierkant vat. En uh, de, die laden ze in de kofferruimte van die auto waar ze mee waren... als ik goed herinner een Opel. En uh, ze rijden weg, wij erachteraan... En uh, mijn collega, die ik in mijn gedachten maar beef noem. Uh, de douaneman, die moest dus via de mobiele phone assistentie vragen via de meldkamer. Nee. Maar hij stotterde zo, hij was zo zenuwachtig dat ze konden er niks van konden uh, begrijpen bij de, bij de meldkamer. <lacht> nou, toen reden we de Maastunnel in. En ja, uh, toen had hij eindelijk de juiste toon te pakken. Maar toen hoorde niemand hem, want we hadden geen contact. Want we zaten onder de Maast, zou ik wel zeggen. Eenmaal eruit, uit de, uit de, uit de tunnel, uh, waren de verkeerslichten. En toen stopten we even en toen kon ik zelf even precies aan de uh, meldkamer uitleggen waar we waren. en dat We zouden blijven doorgeven waar we naartoe reden. En zij zouden zo snel mogelijk dan proberen die auto in te sluiten. Dus uh, die auto reed door en voorlopig was er nog geen plissieman uh, te, te bekenden behalve wij zelf. En op een gegeven moment gaan ze rechtsaf een straat in. En uh, daar parkeerden ze. Ja, en toen uh, hadden we een probleem natuurlijk. Want ik denk, als die lui uit die auto stappen, bewijs maar eens wie het zijn. En uh, ik heb ze niet goed genoeg bekeken om te weten wie het zijn. Dan zijn we ze kwijt. Dit verhaal wordt vervolgd. en zijn douane-collega, die hij voor het gemak maar even Beef heeft genoemd... achtervolgen een auto met Turkse drugscriminelen. Ik, had, ik zag er een beetje raar uit op dat moment. Ik was echt als een haven bij de gekleed. Ik had wel mijn pistool uiteraard bij me. En ik ben op de motorkap van die auto gesprongen met mijn vuurwapen in mijn hand. En gezegd dat ze allemaal hun handen op mijn hoofd moesten. En ze schrokken zich dood. En dat deden ze. En Beef? Beef die bleef in de auto zitten. Die is, die is de auto niet uit geweest. Na een halve minuut, of misschien nog wel korter, kwamen er inderdaad een heleboel prijsjeauto's aanrijden. En er waren toen nog van die mooie grote witte Chevrolet's in Rotterdam. En, uh, ja, die hele staat er gelijk afgezet. En die lui werden uh, allemaal in de handboeien afgevoerd. En, nou. Een goede vangst. Dus ik hoopte heel erg dat er hele geen in zou zitten. Nou, die, die ton die wordt, uh, naar, of, die wordt naar de afdeling, naar de afdeling gebracht. De ton moet worden opengebrand. Ja, daar was ik bij. Iedereen stond eromheen van, uh, jeetje, wat hebben we nu en hoeveel is het? Want het, het was zo zwaar, dus ja, B was er ook bij. Hij wordt opengebrand en ik word steeds onzekerder, want ik, ik, ik zie een beetje een melkachtige vloeistof in die kist zitten. En, hè? Ik dacht, misschien hebben ze het wel erin gestopt, je, in, in, in, in die vloeistof. Maar we hadden ook inmiddels een Turkse tolk, uh, die keek zo is en, die treedt zo zijn vinger erin, wat doet hij nou? En hij zegt, ja, dat is Turks kaas. <lacht> Turks kaas, dus het bleek dus dat die mannen, die hadden wel gesmokkeld, maar Turks kaas. Die moet je officieel zo ook aangeven. En nou, mijn collega's begonnen te lachen. <lacht> en ik, ik, ja, ik keek even de andere kant op. Ik vond het niet zo leuk. <lacht> Mislukte vangst. Maar er is toch iemand die wel gelukkig is met het resultaat van deze heldhaftige actie. Die Beef, die douaneambtenaar, die haalt feitluis uit zijn binnenzak... de papieren en die, die klaarde helemaal op zich. Dat mag niet, zegt hij. Dat mag niet. Die mensen, die, die mensen hebben, krijgen een boete. Want die mag niet zomaar de binnen smokkelen. En die ging gelijk heel die formulieren zitten invullen. Die was blij. Ik vind, ik vind het niet zo belangrijk of mensen Turkse kaas in Nederland binnensmokkelen, weet je. Maar hij zag dat als een grote vangst. En die herenbienen interesseerden hem niks. Frustrerend, zo'n collega. Ik heb er ook om moeten lachen. Ik vond het ook wel vervelend, maar ik moest er ook om lachen. Maar dat was eens, maar nooit meer met beven op stap. Ja, dat is natuurlijk ook een hele goede lijn bij de douane. Maar dit was nou net eentje die niet zo in, die bij de berg paste. Misschien wel goed voor als douaneambtenaar, maar dan gewoon achter het loket. Dit is Tot Vier Uur, Kairos Goudmijn, met Stefan Stassen. Ushkadara is the name of a little town in Turkey. And in Ushkadara they have very many strange ways. Along with these strange ways go very many strange sayings, And one of them is... It means I like to feed my lover birds milk. Ishq daragi, darikan aldo biriamur. Ishq daragi, darikan aldo can Kya the bim bim kya the bin al karashur. Kya the bim kolala dagam lekin guzel There's another saying that goes, Aman man, pechta malagiri orosun bashol ma shchemin el It means a fat man usually has a belly like a percolating coffee pot. Ishk daragi darikan bin men dirubrudun. Ishk daragi There's another saying that goes Shadharama ship Didi Lam Of which you'll have to use your imagination. Ush Kadaragid Hari can biriyamur. the Bidi Yamur Ush biriyamur. Gyan de ik heb een elke dag een een mooie, een mooie, De Malagiri, de chop, Oh, die Turks. Is toch briljant gedaan? En ze kan ook heel mooi buikdansen. Uh, Oeskadara, het nummer. Uh, een opgave uit 1960, Urtha Kid. Dat was mooi. Dat was Goudmijn. Uh, dankjewel, Stefan Stassen. U kunt luisteren elke vrijdag tussen 2 en 4 op Radio 5 Karo's Goudmijn. Vol met mooie verhalen. We uh, gaan het spel van uh, Emily spelen, het uh, mysterie van Emily, moet ik zeggen. Jan Emos heeft een mooie tekst geschreven, heeft hij ingedeeld in drie fragmenten. En na ieder fragment kunt u wat winnen en die prijs die wordt steeds kleiner. Maar met van harte gegund. Dus, uh, en u moet u mij bellen, 0800-1121. Dus niet meer over het kapitalisme, maar gewoon over wie of wat dit gaat. Dus luister. Het lijkt ons maar niks dat je de hele dag in functie bent dat je waar je ook komt meteen wordt opgemerkt. Ja, George Clooney weet precies wat we bedoelen. Maar George trekt thuis die grimas van zijn gezicht... zet eindelijk eens een potje lekkere, zelfgemalen koffie... en denkt, zo, zoek het uit. Ja, George wel. Maar sommigen doen dat niet, ook niet thuis. Waarom niet? Ja, omdat ze dat niet kunnen. Die zijn ooit in een rol gekropen... en zijn vergeten een weg terug open te houden. Sneeuw. Maar ja, ook eigen schuld. 0800-1121, als dus je denkt te weten. En uh, hoop, wat gaan we draaien? Oh ja, Shotgun van Valerie June. Dat is, een, dat is leuk. Ik moet er even iets over vertellen. Valerie June, dat is een uh, donkere dame met enorm veel haar. Ze komt uit Tennessee. Uh, een stukje van uh, Nashville af. En een stukje van Memphis af. En ze zingt dus een mengeling van folk en soul en gospel. Nou ja, ach, al die omschrijvingen. Luister zelf maar. Uh. But well, you know I love you, baby. I'm in love with you, yes, I am. know, tonight they me beside Nou, intrigerend stemmetje toch? Valerie June. Uh, aan de telefoon, Ed. nacht Ed. Dag Adeline, nacht. Hoe is het met je? Goed, met jou? Ja, met mij uh, prima. Ja, ik wel vorige week, maar ik vond de vervang ook prima hoor. Ja, Jan Emaus is toch ook een kei. Ja, goed zo. Ze zijn allemaal vervangbaar, hè? Ja, uh, helaas wel. Ja, zo is het. Ja, het. Uh, wie denk jij dat het is? Ja, wat gok, Joe, Princess Beatrix. Oh, en wat, wa waardoor dacht je daaraan? Oh ja, je had iets over koffie zetten en ze moest nou, of op man, die persoon die moest nou alles zelf doen. Ja? Zoiets, ik denk, en, en dan was het niet gewend. Ik denk, nou, lijkt me wel iets van haar. Oh, wat grappig. Ja, ja, ja. ja, Ik kan je uh, redenering volgen. Ja. Maar het is helemaal fout, Ed. Ja, dat, ja, <lacht> ja, dat is verwacht. Nou <lacht> <lacht> ja. ja. Dat, dat maakt ook wel, niet uit. Dat is een medewerker ja. Okay. Ed. Ben je nog iets moois aan het lezen? Ja, ik ben al bezig met de boeken van Gerard Reven. Al die brieven die hij geschreven heeft aan allerlei verschillende personen. Ja. En als we Moeten nog worden, dan zit hem schrijfje hier allemaal. Ik heb, er hele, ik heb er tien gekregen van de bibliotheek. Ja. En uh, de avonden zitten ook bijna het is een boek natuurlijk. Maar hij heeft ook heel veel brieven geschreven ja. aan. Uh, ja, ik dacht ook op andere, hoe heet die cabaretier? Willem Nijhof. Ja. En nog op, Nijholt, ja. Sorry, ja, Willem Nijhold. En nog op een andere. En dan moet ik even uitplooien nog allemaal. Ja. En dat, uh, ja, dat vind ik me interessant, wat hij daar weer hard schrijft. En ja. teruggekregen heeft, of als antwoord. Goed, hartstikke fijn. Goed. Nou, Ed, tot de volgende week! Tot de volgende keer. Hi. Doeg! Uh, aan de telefoon, Ron. Goeienacht, Ron. Ja, Ronding. Hai. Ik zal even mijn koptelefoon uitzetten, want anders hoor ik me net vroeger terug uh, bij het Hevelu Pardon? Dat uh, nou, vroeger per pet te praten. Uh, had ik toch zo'n spelletje? Dan kon je jezelf terug horen. En er nou uh, ook vertraging op zit, als ik jullie hoor, hoor je jezelf ook weer terug. Snap je? Oh, ja. Dus als ik nou op de radio luister, ik luister uh, via de kabel of wat dan ook. Of dat uh, kan DHB zijn of uh, gewoon in de eten. En er zit altijd een stukje vertraging op. Dus ik kan toch... Uh, daarom heb ik nu mijn... Uh, Koptelefoon afgezet. Op. Ja, ja maar... die heb ik nooit dichtgedraaid. Maar dat... ik dacht aan uh, Emiel Roemer, omdat hij toch ook wel heel erg betrokken is bij de mensen. Maar ik weet niet of het goed is, dus het is verder zijn gok. Ja, nou leg toch even iets meer uit, want het gaat om uh, uh, uh, uh, de, de, iemand die de hele dag in functie is en, uh, Dat is hij ook wel. Ja, daarom dacht ik ook aan hem en ook uh, zijn betrokkenheid naar mensen toe. Oké, okay. oké. Okay. Dus meer kan ik er niet van zeggen. Dus ik, het is voor mij verder zo ook. Nee, zeg. Maar jij zit dus thuis met je koptelefoon naar de radio te luisteren of lig je met? Uh, ik ben al nou op, want uh, ik kon toch niet slapen. Dus ik uh, ben al nou wakker. Dan heeft mijn vrouw ook geen last van mij. Oh ja, oké. Okay. Daar ja, ze... moet je ook rekening mee houden. Maar je zit niet in de slaapkamer dus nu? Uh, nee, in de huiskamer op dit moment. Ik heb dan uh, zo'n draadloze hoofdtelefoon op. Oh ja. En dan uh, kan ik gewoon rondlopen, ook zonder een uh, ander daarmee last te vallen. Heb je dat vaak, dat je s'nachts uh, niet kan slapen? Nee, niet altijd hoor. Soms wel. Vorige week heb ik die uitzending niet gehoord. Oh, want je klinkt ongelooflijk wakker. Ja, ik ben ook wakker dus uh, <laughs> ik ben wel uh, een, een avondmens die ook vroeger op bed ligt rond een uur of negen, dus... Oh, dus uh, jij gaat ook dadelijk niet meer slapen, of wat? Nee, ik moet nog dadelijk naar het werk, dus uh, ik werk bij de werkvoorziening in Vught. Ja. En dan uh, vanavond is het weer wat sporten, dus uh, dan lig ik weer op bed rond een uur of tien, elf. Maar hoe laat moet je dan beginnen vanochtend? Uh, acht uur, ik werk bij de WSD in uh, Vught, een uh, WSW-bedrijf. Oké, okay. nou goed. Hé, hey, uh, Ron, uh, het is natuurlijk helemaal fout. Dat had je misschien al begrepen. <laughs> ja, het was ook maar een gok. Dus ja. uh... Nou, maakt niet uit. Uh, maar de volgende beter. Hé, hey, fijne dag. Fijne rest ja. van maandag. En, uh... Ja, u ook. Dank je. Doeg. Ja, goedemorgen. Dag. Hé, hey, hier komt het uh, tweede fragment. <coughs> Blijmoedig, altijd maar met een zeer open blik... en een Ronald McDonald-lach door het leven stappen en er ook nog bij zeggen dat eigenlijk iedereen zo in elkaar zou moeten zitten. Ja, wat zullen wij erover zeggen? Hebben we hier te maken met een buitenaard soort van intelligentie? Of moet er iets uit die moeilijke jeugd gecompenseerd worden? Wij willen het niet weten. We vermoeden wel een soort van pintere geest achter die... tja, die... façade. Waarom we dat vermoeden weten we niet. Maar er zit zeker een zakeninstinct tussen de coulissen verstopt. 0800-1121. Als u het denkt te weten... Ik vind het zo'n prachtige omschrijving. Oh, Jan Emaas is een kei, toch? Dan gaan we luisteren. Oh ja, nieuwe hype, het laatste album van Deft Punk. Hier is het kortste nummer. Mm. Daft Punk. Uh, een nieuwe, van een nieuwe plaat. Ik ben even de titel kwijt, maar niet uit. Uh, ze, ze gaan een beetje terug in de tijd, hè? De jaren 80, 70. Ik vind het uh, wel een aardige plaat. Dit is een beetje een suf-nummer. Sorry. Goed, aan de telefoon Erik. Goedenacht, Erik. Goedenacht. Ik, uh, ik, ik dacht wel oplossing te weten, maar ik ben helemaal niet overklopt. Maar ik vond André van duidelijk wel bij passen. Hoezo dan? Leg uit. Dan... Uh, hij brengt iedereen aan het lachen. Hij heeft ook een beetje zo'n scheve mond, net dus als die, die lach van Ronald Reagan. Oh. Ik <laughs> kan het over de Ronald McDonald lachen, hoor. Oh, oh Ronald McDonald lachen als je het over hebt. Dat is Maar goed, André van Duin, ach. Ja, ik, ik, ik denk dat hij dat niet... Uh, hij kan wel, denk ik, zijn, uh, zijn rol uitzetten. Ik vind het een aardige man, die André van Duin. Ja, toch? Ja, ja. Nee, het is gewoon helemaal fout natuurlijk, Erik. Ja, <laughs> het uit. Zeg, wat, wat, wat ben je nog laat wakker? Ja, ik lag een beetje te piekeren en ik, toen ik wakker en hoorde ik de radio en ik denk, nou, ik zal eens kijken als ik, als het wat is. Het kwam in mijn op, dus ik denk. Ik Kom, gewoon, ja, nee. natuurlijk, nou, leuk dat je belt. Heb je een leuke zondag gehad? Uh, ja, op zich wel, ja, ik heb veel getekend weer. Getekend? Ja. Ja, iets moois gemaakt? Ja, ik, ik tegen mooie vrouwen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Hé hey Erik, goeienacht nog. Dankjewel. Doeg. Doei. Ben. Hallo Ben. Hoi, hallo. Hoe is het met Ben? Ja, prima. <laughs> <laughs> Heb jij nog iets bijzonders gedaan dit weekend? Uh, weekend, ja. Nou, nee gewoon een beetje naar buiten. Lekker... Uh... Een beetje rondrijden met de auto ook nog. Een beetje rondrijden, beetje wandelen met de auto. Ja. Ik had ooit ook ja, zo'n ja, man. Ook jawel. <laughs> ja, ook man. Jawel. Goed. Wie denk jij dat het is? Nou, ik dacht, ik dacht dan Johan Flemings. Ja, Johan Flemings. Uh, goh, ik dacht altijd dat die man inderdaad uh, geboren was alleen maar om, uh, om aandacht te trekken, ja. om uh, publiciteit ja. te krijgen. Ja. Hij is een soort clown en, en, en, en, en ik stel hem maar voor thuis... dat hij tussen de dozen met goodies uh, uit China zit of zo. <lacht> dat soort dingen. Ja. ja, ik zat net eventjes op het op, op, googelen Johan Flemmix Maar hij is dus inderdaad heeft ook nog een politieke partij opgericht. En hij maakt zijn liedjes. Ah, en, uh, ja, maar goed, en het... ook weer zakelijk. en nou, een zakemannetje, ja. Nee, dus eigenlijk vind ik het een hele aardige oplossing, oh. Maar hij is niet goed. <laughs> het, happened, het, happened. het had bij wijze van spreken op deze, op deze uh, dingetje had het kunnen zijn, ja. Dus, uh, oh. nou, uh, een pluim, maar ja, helaas... Het laatste, het laatste nog. Ja, ja, hier komt het laatste dan fragment. Laat, Met die laatste aanwijzing moet het niet zeggen. Dus. Precies. Dag, Ben! Oké, okay, dag. Doei. Hier komt het laatste fragment, hè. En dan die stem. Oh. Dat is het enige waarvan we aannemen dat er geen operatieve ingreep aan te pas kwam om zo te klinken. Als ze nou de rest gewoon zo had gelaten en alleen die stem had laten verbouwen. Maar nee, ze koos voor het omgekeerde. Wij leuk hoor dat ze bestaat. Ze vindt zichzelf een uithangbord. Ja, dat klopt. Ze is een wandelend affiche. Een reclameplaat die ons toeschreeuwt dat ouderdom niet te bespreiden valt. En dat elke poging om het pleit toch te winnen leidt tot dit. Volgens ons kan ze niet eens meer chagrijnig kijken. En dat is pas echt sneu. Boos, maar immer blij. Oh, 0800-1121. Wat een mooie omschrijving. Uh, we gaan nog een keertje luisteren naar die, uh, ik vind het fantastisch, uh, Laura Marling... Cured my skin. Now nothing gets in. Nothing that not is hard as it's hard. You want a woman 'cause you wanna be safe. Well I tell you that I got a little out on my brain You want a woman who'll call your name? It ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. I don't stare at water. Anymore. Water doesn't do what it did before It took me in into the edge of insane When I only meant to swim I nearly put a bullet in my brain When the rhythm took me in I am a master hunter You let men into your bed Not no Let me go, uh, tell me something, I don't know. Uh, I have some news, I have some news. It's just what you think I do in life when I'm not being used? You say you're not sad, you live for the blues. You're not sad, you live for the blues. Uh, I have some news. Wrestling on the from darkness. Marling was dat. Uh, Harry, goeienacht Harry. nacht. Helemaal uit uh, Friesland? Ja, helemaal hoe is, we weg. Hoe is het daar? Dat is goed. Is het goed daar? Mooi wonen hier in Gode Dijk. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, lekker rustig. Lekker rustig, heerlijk. Um, heb jij een goed weekend gehad, Harry? Ik heb een goed weekend gehad. Nog iets leuks ondernomen? We gaan over, over twee weken weg naar de Schelling. Oh. En dan, uh, dat doen we dus alle tijd worden. Want ik zit in de WHO, ik heb alle tijd om dat rustig te doen. Ga je dus lekker naar Oerol? Nee, dat is dan net afgelopen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Even na Oerol. All right. Daar hou je niet van, van Oerol? Dat ja, het... vind ik wel leuk. Ja? Ja, ik ben één keer geweest met, die, met mijn jeugd mee. Dat was echt hartstikke leuk. Ja? Maar uh, wij, uh, wij worden ouder en uh, we denken we gaan daarna maar een uur naar de schaduw om dan van de natuur te genieten. Oké, okay, nou een goed plan. Op de oostelijke kant van het eiland is het allemaal bos. Dus, uh, ja. En waar ga, hoe ga je dan zitten? Ga je in, in, in een tentje zitten of een caravan? We gaan, nee, we gaan in een huisje hebben gehuurd. Oké. Okay. En dan uh, daar, daar, van daaruit trekken we door het eiland heen. Ja. Neem we fietsen mee en zo dan uh, leuk. Nou, en, en, een, een, een, goeie, een van mijn goede beste vrienden woont daar. Ik vind het ook een fantastisch eiland, echt. Ja. Nou, mijn zoon heeft er ook gestudeerd daar zo, uh, die zeevaartschool. Uh, ja, en ja, nou is hij op zee en dan zie ik hem nooit meer. Nee hoor. Nee. Nou, hij doet een stage van vijf en een halve maand op zee. Hij vaart nu tussen, tussen Rio de Janeiro en, en Congo. Ja, ik mijn, zoon is ook, mijn zoon is ook op. Gewaag, maar die is niet geslaagd daar. Dus, oh nee, vond dat hij het? geworden. Nee, hij heeft het wel geprobeerd? Ja. Maar wat was het? Was het te zwaar? Vond hij het te moeilijk of wat? Ja, hij vond het te moeilijk. Dus, uh, en hij, hij kreeg ineens ook de, de schrik dat hij dan op weg moest, zo lang met zijn moeder en zijn vader weg. Oh. Nou ja. Ja. Nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. Harry, wie denk jij dat het is? Ik denk dat Erika Teresa is. En waarom denk je dat? Omdat hij dus altijd optimistisch is en uh, vrolijk dat en een hele vreemde stem heeft. Maar dat, uh, dat, dat uh, incalculeren, dat calculeert ze allemaal in. Ze is een echt mens. Je houdt van haar, je houdt niet van haar. Ja. Ik ben geen liefhebber, maar ik vind het wel een, een, een, een persoonlijkheid. Zonder meer. Nou, dat zeg je helemaal goed. Ik, ik, ik, ik, ik ben er ook niet zo... Het lijkt me gewoon een aardig mens. Het is niet mijn type, maar het lijkt me wel een aardig mens. Ja, het is wel een oprecht weet. iemand, denk ik ook. Ja. En het is wel helemaal fout, Harry. Ah. Oh, jammer. Dus ik ga gauw door naar de volgende. Hey, heel veel plezier op Ter Schelling, hè? Dank je wel. Dag. Dag. Ari. Hallo, Ari. Ari, ja, hallo. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Nou, ik word net wakker. Nou, <laughs> ja, en had je die andere fragmenten gehoord? Nee, ik, ik, bij, bij het tweede ding ging ik erin. Oké. Okay. Eén voor de laatste. Nou, zeg het maar. Is het een rolletje plakband, Maraken Helwegen? Een <laughs> rolletje plakband. Ja, ik, ik, volgens mij blijft ze ook elk jaar weer iets extra doen. hè? De, ja. Dat, het is echt niet te geloven. Het lijkt wel een, een stripverhalenhoofdje. Ja, ja en ik vind het ook zo grappig dat uh, Jan Emaus schrijft uh, van... Uh, we vermoeden wel een soort pintere geest. Waarom we dat vermoeden, weten we niet. Ja, en ik vind het ook op een bepaalde manier best wel aardig. En, uh, maar het is, het is heel raar, hè? Ja, het is helemaal goed, hoor, Arie. Je krijgt uh, een cadeautje. Oh, uh, ik, ik wil een plaatje. Wat voor? Wat wil je? Rob de, de Rennes, ritme van de regen. Ritme van de regen, dan wil je dat nu? Nou, dan moeten we ja. wel heel snel zoeken. Ben ik blij, ben ik blij. Nou goed, dat zouden we dan nog anderhalve minuut kunnen draaien. Uh, ja. ja, heb je hem? Nee, oh, ritme van de regen hebben we niet. Nou, nou dat is okay. ook wat. Nou, dan bewaar nou ja, ik dat. Doe do maar uh, iets van, uh, nou ja, van die Amerikaanse groep of zo. Ja, ja, lieve, lieve okay, Arie, ja, daar ja, hebben we ja, helemaal ja. geen tijd meer voor. Want het is stop, allemaal... Stop uh, nee, het is nog één minuutje voordat het nieuwste weer is. Oké, okay, oké. Okay. Maar Arie, blijf eventjes aan de lijn. Dan uh, noteert uh, Liz uh, je gegevens en dan krijg jij gewoon een, uh, een lampje. Je emmerwater. He? Dan krijg ik een, wa een water? Een water. Nee, <laughs> ik, zal, ik zal aan je denken en ik zal ritme van de regen weer eens draaien. Ik ga ja, thuis volop ja. snorren. Oké. Okay? Ja, ja. Hey, ja. goeie nacht nog hè of goeiemorgen. Toch? Ja, oké, okay.